Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Defensie gaat veel meer mensen werven dan tot nu toe werd gezegd. Eerst was de bedoeling dat er 100.000 zouden gaan werken, maar dat moeten er 200.000 worden. Dat is echt een stuk meer dan het aantal medewerkers nu, vertelt mijn economie-collega Roland Muller. Op dit moment zijn er 75.000 personeelsleden voor uh, Defensie... Daar zit alles bij, dus dat is deels militair, dat is de helft ongeveer. En een derde is burgers, dus dat zijn civiele beroepen. Bijvoorbeeld mensen die cyberspecialist zijn of die in de catering werken. En een klein deel is dan ook nog reservist, dat gaat er ongeveer om 8000 mensen. Dat zijn mensen die een gewone baan hebben, maar opgeroepen kunnen worden door Defensie als ze nodig zijn. Daarvan zijn er ook veel meer nodig. De brand op vliegveld Heathrow in Londen is onder controle. Dat zegt de Britse brandweer. Er was brand in een stroomgebouw en daardoor ligt alles op het vliegveld plat. Waarschijnlijk kan er de rest van de dag niet worden gevlogen. En Heathrow houdt er al rekening mee dat ze er ook de komende dagen nog last van houden. Het aantal besmettingen met mazelen loopt snel op. Vooral in Amsterdam, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost. In Almere is een basisschool gesloten omdat daar kinderen besmet zijn geraakt. Nederlanders roken en drinken steeds minder. Maar overgewicht blijft een groot en hardnekkig probleem. Uit de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek... blijkt dat vorig jaar 18% van de volwassenen rookte, 6% overmatig alcohol dronk en 50% overgewicht had. Omroep WNL vroeg mensen op straat hoe gezond ze leven. Ik ben gek op chocola. <lacht> Daar kan ik niet vanaf blijven. Ik rook en uh, af en toe een drankje. Ik vind het roken gewoon lekker. Zoals vandaag mooi weer. Ga je even naar het terras en dan bak je koffie. Of wat drinken en dan een sigaretje erbij. Nou, als ik bij de Griek eet, dan wil ik graag baklavana. En dat is niet echt goed voor de <laughs> gezondheid en de calorieën. Maar dat doe ik dan wel. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een hbo- of universiteitsdiploma... ...minder vaak roken en ook minder vaak overgewicht hebben. Heb ik het weer nog voor je. Een zomerse lentedag met zon, maar ook bewolking vanuit het zuiden. Dat alles bij een heerlijke temperatuur. Het wordt 20 graden in het noorden en in het zuiden zelfs een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu jouw keuze ZFM. Wel, harte welkom terug luisteraars bij. Uh... Drie uur lang, dus ik is een uur van om, dus nog twee uur lang vrijdag gebeurt het. En ik word inmiddels verwend door Ferry met een heerlijke cakeje en een heerlijke kop koffie. Gerrie, geniet jij daar ook van, hè? Ja, zeker. Je, je doet het ook mee, hè? We, doen we ja. zijn hier gezellig luisteraars aan koffie drinken. Ja, koffiedrinken. Jaloerse mensen allemaal <laughs> aan de telefoon <laughs> straks. Ja. Maar wat, wat, wat gaan we allemaal nog doen, Gerrie? Nou ja, um, uh, even kijken. Volgend weekend ja. is het natuurlijk een heel, weer, heel belangrijk weekend in Zandvoort. Want dan hebben we weer de, uh, de Zandvoortse Quieren... Ja, oh ja. We hebben de ja. omloop van Zandvoort en de 30 van Zandvoort. Dan komen hier weer tienduizenden mensen weer Zandvoort binnen. Allemaal op zoek naar Max Verstappen, maar dat moeten ze wel. Dat, dat duurt nog dat even, <laughs> dat, duurt, dat, duurt. dat duurt tot augustus. Maar ze mogen wel op het circuit, hè? Ja. Ja, want uh, Max Verstappen vind je dan niet maar jezelf ja. wel. Als je tenminste sportief bent aangelegd ja. en je hebt je de kan, conditie, uh, ja. dan kan je het circuit rondlopen. Ja. De, de, ten eerste is het dan, uh, je hebt eerst het, uh, op, uh, dat is op zaterdag, uh, begint het al, zeg maar. Dan heb je de 30 van Zandvoort. Dan ga je dus verschillende afstanden, kun je dus om Zandvoort heen lopen. En dan eindig je altijd weer op het circuit en zo ook. Okay. En je kan ook met de fiets, kan je ook uh, op het circuit kun je dan. En op zondag is dus het hoogtepunt, dat is dan de circuit Run. Ja, dat is met de diehards, hè, die dus echt, uh, dus echt afzien. De diehards. Ja, maar dat, daar komen echt 10.000, maar nou, misschien wel meer op af. Nou, wij zijn ook diehards. We gaan aan de koffie hoor, zeg ik. Ja. Nothing you said for me to respond De uh, Ghost tunes hè? Ja. Ja. Welke goed. Ja. Gaat u door voor de volgende ronde? <laughs> ja. Nou, here it comes again. Heb jij dat ook wel dat je denkt van, oh jee, daar heb, krijg ik dat gevoel weer? Ja. ja. Wanneer heb jij dat dan meestal? Dat je ja, dat is die... heel onverwachts altijd. Oh, vertel. Ja, dat vinden de luisteraars <laughs> ook spannend om te weten. Wanneer dan krijg je, je dat gevoel van, oh jezus, dan begint het weer? Ja. Nee, dat is wat onverwachts opkomt en ja. dat kun, uh, kun je niet plannen. Nee. Dat kan je helemaal niet plannen. Hè. Uh, de Fortunes, ja, ja, prachtig ook. Die hebben ook zulke mooie muziek. Uh, Zo was er een stel, stel kerels, hè. Ja? Die niet hier een bonken, weet je echt wel. Een ja. gewoon gewone mannen. <coughs> en die hadden een vriendschappelijke uh, band met elkaar, uh, drie mannen. En die zeiden: We gaan een weekendje vissen. Ja? We gaan, uh, he, we gaan uh, naar ja. een stekje ergens uh, bij de zee en dan gaan we vissen. Nou, le leuk zegt die ene man, ik ga ook mee. En die, komt, die gaat naar huis en die zegt tegen zijn vrouw... Van, euh, nou, aankomend weekend ben ik er niet, want ik ga vissen. Ja. Zegt die vrouw, jij gaat helemaal niet vissen. Jij gaat helemaal niet vissen. Want ik heb iets speciaals voor ons geregeld. Want we zijn zoveel jaar getrouwd. Ik heb een leuk restaurant geboekt. Het wordt een hele leuke avond. Zeg je vrienden maar af, je gaat niet vissen. Nou ja, die man is natuurlijk helemaal... Uh ondersteboven boven daarvan, maar ja, hij vindt het ook wel leuk. Dus, dus hij gaat mee met die vrouw en dan gaan uit eten. Ziek restaurant. Ja. Een heel ziek restaurant. En uh, nou, er gebeurt van alles. Mensen gaan naar huis. En uh, die vrouw zegt: van... Nou, ik ga naar boven. Ga, ga jij dan maar naar, naar, de, naar, de, naar een van de slaapkamers staan? Ga ik nog naar de andere slaap, slaapkamer? Ik roep je wel. Nou, die man ook wow, gaan... spannend. Ja, spannend hè? Dus die man gaat naar boven naar die slaapkamer. Nou, op een gegeven moment, kom maar! Ze. Nou, hij daar naartoe ligt ze de, helemaal in de boeien, Gerry. Echt? Dus rechterhand geboeid. Oh mijn god. Linkerhand geboeid, benen geboeid. Toen huh? dus zegt ze: Nou mag je alles doen wat je wil. Nou dan is hij weer gaan vissen. <laughs> Ja, de, de mensen lachen mij... Me Met de ligt er nog. Echt ja, gebeurd, hè? Echt ja, gebeurd. Autobiografisch oh, is dat. Oh, oh. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja. Hé, hey, wat wil je even jij vertellen? Uh, uh, nou ja, ik, wil, ik zei net over die zandvoort kieren ja. 10.000, maar er komen 18.000 hardlopers komen daar. 18.000. 18 ja. Ongelooflijk, hè? Toe de mieter. ja. ja. Ja. Dus dat, is, dat wordt weer een hele happening. Ja. Ik hoop alleen dat het weer goed is dan volgende week. Ja. Dat het in ieder geval droog is. Ja. Uh, dat die hardlopers, uh, dat ze dan toch een beetje, een beetje droog blijven. Maar uh, ja, dus dat wordt een hele invasie weer uh, volgende, volgende week. Wel heel gezellig. Ja, weer al die en mensen. En, sportief, en heel sportief. Maar er zijn nogal wat, wat sportieve gebeurtenissen. Want uh, een paar uh, weken geleden had je die lichtjes wandelen Ja, maar dat, dat, Zantwoord doet dat wel heel veel hoor. Ook en dat lopen, zei... heel veel lopen, wandelingen ja. en dan dit. Er was ook een familieafstand, familie een kilometer ja. of vijf. Er konden ja. kleine kinderen ook mee lopen. Ja. En het hele dorp was verlicht. Ja, en, maar de mensen het. zelf waren ook verlicht. Ja, was leuk, hè? Ja. die hadden ja. allemaal zoveel, ja, die, ik, die Lampjes kerst, die... hadden ze allemaal om, uh, kerstlampjes. Ker uh, kerstlampjes. Ja, kerst. <laughs> allemaal levende kerstlampjes. Maar dat was ook eigenlijk. een heel ja. leuk gezicht, Charles, want ik ja? kon dat zo zien. Ja. Je ziet dan een hele lange sliert lichtjes die je over het strand bewegen. Ja, ja. En dat is ontzettend leuk in het uh, donker. Ja, ja, zeker weten. Ja. Ik, ik ben erbij geweest. Ik heb wat foto's. Ja, luister, ZFM Zandvoort die, uh, is daar, uh, uh, in, uh, hoe moet ik het zeggen? In de ja. lijven van Charles Duif Altijd aanwezig ja. bij speciale Zandvoortse evenementen. Ja. En dan moet u kijken naar zandvoort.niels.nl. Ik kan het niet genoeg zeggen. Ja. Zandvoort.niels.nl. Daar komen allemaal leuke artikelen met mooie foto's, filmpjes... Soms ook van collega's van Zandvoort Insight. Die geef ik ook alle credits, want die doen ja, ook hun best. Die doen om, ook heel veel. Ja. Om overal bij te ja, zijn. Dus zeker. we zijn collegiaal en we werken met elkaar. Ja. En zo moet het ook in het leven. Je moet rekening houden met elkaar. Ja. En uh, we doen allemaal ons best. En we willen allemaal waardering. En uh, zo, zo werkt het in het leven, toch? Zeker weten. Ja. Nou, dan zijn we het eens, Gerry. Dan, ja. dan uh, ga ik weer een plaatje voor je draaien. Ja, als jij het goed vindt, hoor. Ik vind het prima. Ja. De, de BG's die zijn niet graag alleen. nee. Toch? Nou, maar, er, er, zijn er, zijn er zijn heel wel veel, veel mensen alleen. Hè? Ja, maar er zijn ook wel momenten, dat wil ik wel alleen zijn. Ja, ik vind het Wanneer wel wil lekker. je. Ja, ja? daar heb ik wel momenten. Dan heb ik de, denk je, duif, doe eens een beetje rustig aan. Jongen, ga er lekker van genieten. En dan zak ik onderuit op de bank alleen. Nee, nou lieg ik, want ik heb een kat. Ja, ik heb je ook hebt ook een kat. kat, hè? Ja, ja maar ze is ja. een kater. Ah. Die heb ik ook elke ochtend, <laughs> Nou, dat valt wel mee, toch? Nee, maar, ja, nee, nee, nee, nee, maar een moment voor jezelf ja. is ook goed, hè? A moment for yourself, yes. lady. Yes. <laughs> uh, en dan, uh, ja, dan is het... Uh, maar, maar goed, uh, je hebt toch over het algemeen uh, behoefte aan mensen om je heen die ja. wel ook leuke dingen doen. Doe jij vaak leuke dingen? Ja, ja, ja, ja we hebben een groep mensen, ja. wij gaan uh, regelmatig gaan we met, met elkaar eten. Uh -huh. Uh, en dat doen we. En we gaan uh, soms leuke dingen doen bij verjaardagen en zo. En uh, dat is best een hechte groep, ja. En uh, uh, hoe hebben jullie elkaar zo leren kennen? Nou, dat is allemaal gewoon geleidelijk gegaan, eerlijk gezegd. Uh, dus jullie ja, geleidelijk, geleidelijk, geleidelijk aan. aan. Nee, ja, ja, geleidelijk aan. Want jullie wonen wel allemaal in <laughs> Allemaal in hetzelfde gebouwen. gebouw, ja. Dus dan gaat het natuurlijk wel. Makkelijker, denk ja, ik. Ja, ja nou, nou. Ik, ik heb de eer gehad, luisteraars, ja. de eer, om uh, een keer met, uh, met het gezelschap van Gerry mee te eten. Een je keer toch bij al? Ja, ja, mogen wel? Plezant. Ja, we reclame maken. Ja, of mogen, ja, ja voor, voor plezant wel, want dan kan je lekker eten. Hè. Ik heb van, fantastisch gegeten. Jan. Ja, ja. ja, klopt. Ja, klopt. <lacht> Jij toch ook? Ja, ja. Hé, hey, en, en uh, uh, Vakanties, wat, wat zijn jouw vakantiebestemmingen? Wat, wat, wat heeft nou, jou voorkeur? Ik, uh, ik ga de eerste, in ieder geval, um, als er weer in augustus hier uh, de Formule 1 race is, ja. dan ga ik naar Texel. Oh ja, want ik wil niet hier. In, de hier in die Nou ja, niet van het circuit of van de mensen, maar wat er allemaal omheen wordt georganiseerd. Daar heb ik heel veel last van en zo. Ja. En wij mogen als bewoners niet overal komen. Hè? Er wordt heel veel afgezet ook natuurlijk. Ja. Dus dat is allemaal niet zo heel, vind ik niet fijn en plezierig. Dus dan ben ik gewoon een week lekker uh, op Dessel. Ja, Heerlijk. En je hebt je skelter ook weggedaan. Ja. Al heel lang geleden. Ja, ja. Dan je, uh, je, hebt, je hebt natuurlijk in, in, in Bennebroek. Oh, uh, ja. he, daar de, heb je die. Uh, die uh, het Linéa is Ja, het Lineushof, En daar kun je ja. ook. skelteren. Het is de grootste speeltuin van Europa. Ja. je dat? Ja, daar heb je een Skelterbaan daar. Ja, ja, nee, oh, weet ik. Oh, dat ja. heb je ook al. Nee, ik heb er nooit in gezeten. <laughs> daar kun je dus als je dus uh, de inspiratie hebt om een uh, second max verstappen te worden. Want daar begin je mee, hè? Daar met... begin je. Ja, ja. En die dingen gaan maar uit, kilometer of vijf. 25 of zo. Dus ja, ja, ja, ja. voor kinderen ook voor kinderen, is het, Ja, ja. Maar je ziet er hele kleintjes. En, ja, 25 kilometer is toch best nog wel hard. Is hard ja. Maar goed, dat schijnt dan toch uh, veilig te kunnen voor uh, jongere kinderen. <coughs> ja. Je moet geloof ook wel aan een bepaalde lengte voldoen. Je moet een bepaalde lengte hebben als kind, anders mag het niet. Dan, nee? kom, je, nee, dan kom je niet in de skelter. Dan ga je maar op de fiets. Oh, echt waar? Ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja. Dus, nou ja, dat is Gerry. Ja, uh, leuk. Het is leuk. Zeker. Zullen we eerst een muziekje doen? Of, of zeg jij, van ik heb nog even wat te melden? Nou ja, wat ook leuk is... Uh, er is in, uh, op volgende week zondag... Er gebeurt weer van alles op zondag uh, in Zandvoort. Ja. Volgende week zondag 30 maart is in de haven van Zandvoort. Hè, dat is ook een strandpaviljoen. Ja. Uh, dat is nummer 9. Uh, die hebben Comedy at the Beach. Ja. En dat is... Uh, ja, er komen allerlei... Uh, ja... Comedianten, om het zo maar eens te zeggen. Stand-up comedian? Stand-up comedian, ja. ja. Die komen daar uh, van half zes tot half elf. Ja. Begint om vijf uur. Ja. Maar dat kost 90, tickets zijn 90 euro. Oh. Maar daar zit dus in een diner. Mm -hmm. En de entertainment natuurlijk. Ja, wat, mag je, wat mag je vandaag de dag rekenen voor een diner als je normaal. Nou, normaal uh, is het ongeveer 35 euro. Ongeveer nu. Drie gangen, drie gangen okay, 35 dan blijft euro. Blijft er zo'n 55 euro over. Ja, maar de dat is dan voor de voor, voor uh, de mensen die komen optreden. Mm -hmm. Maar er is ook een lot uit de loterij. Krijg je ook nog een lot? Oh, oké. Okay. Dus dat is wel leuk. Zeker. Ja. Uh, maar dat is dus volgende week zondag in de haven van Zandvoort. 30 maart van half zes tot half elf. En die kun je, tickets kun je bestellen bij www.havenvanzandvoort.nl streep C-A-T-B dus C -A -T -B van Bernhard. Oké. Okay. 90 euro. 90 tickets. euro. Nou, dan heb je een leuke avond uit. Ja, maar van sparen Ja. Dan heb je nog een week de tijd. Ja, zo is dat. Nou, dat is wel leuk om ja. te vermelden. Ja. Ik hoor, ik hoor een N, of niet? Of, uh... Nou, een... een Nee, dat is al geweest. Uh, dat was Classic Concert, maar dat was afgelopen zondag. Was er weer een uh, concert in, in, het, uh, in onze... De protestantse kerk, weet je wel. Dat is elke maand hebben wij dat ook hier. In de hier. protestantse kerk. De protestantse kerk, ja. Maar, want de paten is ook weer even binnen. Hallo. Zeg. Oh, ja. Wacht ja. Wacht, wacht, wacht, zeg. De protestantse kerk kom ik eigenlijk nooit. Dat mag niet, denk ik. Nou, ik mag het wel. Ja? Ik heb wel collega's die daar ook preken. Dus, hebben jullie wel uh, contact met elkaar? Nou, ja. we hebben allemaal hetzelfde doel, toch, hè? Allemaal, ja, ja. Dat vertellen is over de heiland ja. en over Marie. ja. ja. En de protestanten hebben dat minder over Maria. Nee, want Maria is meer katholiek hè, eigenlijk. Is dat zo? Was Maria katholiek? Nou ja, ik weet eigenlijk niet waarom daar niet over gesproken wordt. Nou zeg, bij Ze is altijd nog de maag Maria, begrijp ik helemaal niks van. Nee, dat was natuurlijk door de heilige geest. Ja, maar dat is onbevlekt ontvangen, zeg je dan. Maar de maag Maria, nu nog... Dat kan niet, want Jezus is toch geboren. Hij is wel geboren. Ja, maar dat was moet, een wonder natuurlijk ook. Ja, dat was ook een wonder, maar dan moet ja. je toch, toch, toch via de uitgang naar buiten. En dan ben je dat toch, is waar. Ja. En dan ben je toch geen maag meer? Nee, dan ben je geen maag meer. Dus nee. vergis ik me nou, Jerry. Nee, het is want jij, waar. Bij, jij bent vrouw, jij weet dat. Ja, natuurlijk. nee, maar dat is, je hebt helemaal gelijk. Kijk, ja. luister. Aan. Jerry, ik heb nog een andere vraag aan jou. Ja. Kijk jij wel eens naar de tribuut op Bens? Ja. Oh ja, ja, ja. En via die Tomme Jonas. Video. Ja, die is ook fantastisch, hè? Zelfs ja. wat draaien van Tomme Jones Ja, leuk. De Pater heeft het voor u meegenomen, Oh, wat draaien. lief van hem. The flickering shadows of love on her blind she was my woman as she deceived me i watched it when i the street to her house and she opened the door Zijn ja. stem, STEM is nog nauwelijks veranderd. Nee, he. hij is nog precies hetzelfde. maar hij is wel in de tachtig. Ja. En hij treedt ook nog op, hè? Hij, treed op, hij treedt ja. op, ja. En hij is ook natuurlijk jurylid in ja. American Cathedral ja. of, of, of Great nee, Britain. Nee, Great Britain. UK. The United ja. Kingdom. Ja. Yes, yes, yes. yes. <laughs> uh, King Charles, hè? Dat ja. mijn, King leeftijd, Charles. mijn leeftijdgenoot. Ja. Alleen van mijn buigen ze niet, hè? Nee. <laughs> leuk om te melden is dat onze Petra Dillema ook meeluistert. Oh, uh, Daar kreeg ik net een berichtje van. Petra, wat leuk. En uh, jij mag ook een verzoekje doen hoor. Als je zegt van nou, ik weet nog wel een uh, aardig deuntje. om ten gehoren te brengen. Ja. Dan, uh, dan mag dat. Het. Kan dat altijd, hè? Zeker. Ja. Gerry, uh, uh, nog maar eventjes pluspunt als je nog wat, uh, wat hebt te misschien? Um, even kijken, uh, wat hebben we nog? Uh, ja, dat is misschien. Dat is dan ja, niet zo heel... Het, het, het, het Breinplein, dat is het thema over waar, een waardig levenseinde. Oh, dat is niet zo'n leuk onderwerp eigenlijk. Nee, het is niet zo leuk, maar het is wel... wel eh, ja, voor iedereen eh, mooi als je een waardig ja, levenseinde hebt. Natuurlijk. Ja, dat, dat, dat roept natuurlijk heel veel vragen op. Ik begin liever bij het begin, hoor. Ja. Een, een waardig geboorteknaal. ja. Maar ja, um, het is voor niemand leuk natuurlijk. Nee. Voor de persoon zelf nee. en voor de familie en de huisarts. En, maar daar zijn speciale artsen voor opgeleid. ook om, uh, Heb je het dan over hospices? Nou ja, het gaat dus over... Uh, je gaat in gesprek met, een, met, een, uh, met zo'n arts. Ja. En die heeft dan veel kennis en ervaring op het gebied van levenseinden... die hij dan deelt met je. Uh, maar daar kun je dus allerlei vragen stellen en zo. Ja, het is natuurlijk voor iedereen anders... Mm -hmm. Hoe is het levenseinde? Waarom is het levenseinde? Ja, ik heb uh, het is me... wel aan de orde van de dag, natuurlijk. Hè? Ik heb voor mezelf ja. iets. Uh, ik ben niet bang voor de dood, want ik ben nee. ervan overtuigd dat uh, uh, nee. voordat je geboren was, was je ook dood. Bestond je ook niet? Bestond nee. je ook niet. Dus nee. de, de, en daar heb je ook geen pijn of gevoel of laagheid nee. van. Nee. Uh, en ik denk dat het uh, na je dood hetzelfde is eigenlijk. Ja, ik ja, denk... Ja, ja, ja. ja, niemand weet het. Niemand ja, niemand is er is nog nooit het. iemand die er iets over heeft gezegd. Ja. Er is nog nooit iemand terug Nee, gekomen. geweest. Nee. Nou ja, je hebt wel mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. Ja, en die de dan tunnel, hè, de beruchte tunnel. Hè. Tunnels met licht ja. hebben gezien enzovoort. Ja. En, ja, dat is een zwaar onderwerp. Ja, nou dat komt toevallig omdat dat hier uh, bij Pluspunt... Ja, die hebben allerlei onderwerpen natuurlijk ook. En natuurlijk veel oudere mensen ook. Die, uh, mm -hmm. daar, uh, dus zij moeten daar ook aandacht aan besteden. Ja. Ja, en wat dan... jij zegt, ook hospice, die zijn er natuurlijk ook. Uh, en die zijn er nog steeds te weinig. Ja. Blijkt. En, ja, dat is in uh, Bloemendaal een hele. Een hele toestand geweest, hè? Een hele ja. rel geweest. Ja. ja. ja. Maar um, um, het is heel fijn dat die er zijn. En dat mensen nog een heel waardig. Um, afscheid, afscheid kunnen nemen van het leven. en van hun familie en alles en nog wat. Zeker weten. In, uh, en niet in zo'n keel naar. Verzorgingshuis of ziekenhuis, weet je wel, dat is echt, dat wens je ook niemand toe. Zoiets. Hè? Nou, deze toch wat. Uh, ja, sorry uh, dat ik het zo yeah, nee, moest vertellen, dan, maar. Uh, I'm sorry. <laughs> oh, so sorry. Ook een keer. klaar. Clark. klaar, klaar? ja. ja, ja. Dat kan ik kan ook zo ook wel even opzoeken hoor, als mensen ja. het leuk vinden. Maar uh, uh, ik ga jou iets laten horen. Ja. Van mijn zoon Sven. Oh ja. Ja. En dat is een, echt een lentenummer. Het gaat over vogels. Ja. En er komt ook nog rap in voor. Dus het is okay. heet, Ja, Sven was hier een jaar. Dus heeft of... hij dat zelf gezongen? Ja, zelf bedacht ook. Nee, uh, Jeroen Post. Die was vroeger DJ bij uh, TFM, mm -hmm. MTV ook en zo. Uh, die heeft dat uh, samen met Jeroen Nap. Dat is een producer. Ja. Gewoon iemand die in de ja, uh, Plaatjes produceren, Hebben ze dat geschreven en hebben ze dat opgenomen met Sven? Het is nooit uitgekomen, omdat op het moment dat het uh, opgenomen was en het allemaal achter de rug was en het uitgebracht zou worden, ging de platenmaatschappij verliezen. Oh, dat is neu. En toen hebben ze het nog wel geprobeerd om andere kanaal, maar is het is niet gelukt. Maar het is zo'n vrolijk nummer. Nou, het heet Vogels Sven Duif. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Het Voor het gebruik in de bomen... aan de meester en de svenoman in de Nederlandse Zing een lied. Kom maar voor, zing mee met de drie, dan je horen. Vrije hals en vogel, die blijft uiten in de boom? Twee, let twee, want het leven is zo sweet. Geniet van al het mooiste, zing een mooi vrolijk lied. Sweet, want het leven is fijn. Is goed voor mensen die raden voor groot en klein. Dat zal je zelf wel voelen hoe je het leven kan zijn. Vriendschap, liefde brengen, vreugde en dan voel je je blij. Tjoh. hoor het gefluit in de boom.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 Iedereen wordt er, er vrouw Nou, van. wat een leuk lied. Ja. Wat leuk. Het had een hit kunnen zijn. Ja. Ja, ja Sven is nu inmiddels in de 30. Dus die ja, hij kan, kan dat niet, nee, meer, kan nee, dat niet ons, meer. Maar, maar dat zou, het zou best leuk zijn. Heel als het, erg leuk. Als ja. een ander kind uh, dit liedje alsnog uh, kan inzingen. Of, of kan playbacken. Maar hoe zou je dat moeten doen dan? Nou, kijk, de, de, de, de, de, er is natuurlijk een orkestband. opschuren dus, naar een... Uh, je, je, ja. Kijk, je moet als een... een, een, een, een nieuw nummer wordt opgenomen, dan heb je allemaal sporen, noemen ze dat. Allemaal de basgitaar apart, en nou, ja, ja, ja. alle instrumenten apart, ook de stem apart. Ja. Dus ze kunnen die stem, die kunnen ze gewoon Los, ja. loskoppelen hè? en een andere stem. Dus, oh, iemand ja. anders kan het gewoon meezingen, dan heb je gewoon ja, de rest. Ja, ja. Ja, ja. Ja, hoeft ja. Die rapper, die rapper die hoeft daar niet meer mee te doen, want die nee. staat er al op. Dus. Oké, okay, ja. Ja, echt leuk. Ja, ik, leuk, volgens hoor. mij, vol, ja, niet omdat mijn zoon het nou gezongen heeft, maar volgens mij is het nog een hit ook hoor. Dit, uh, dit, ja. Zeker in deze ja. tijd uh, met de vogels en de en, en lente. En, uh, hey, toch leuk. Ja, heel ja. leuk. Echt heel leuk. Ja. ja. Hé, hey, uh, uh, ik zou je toch een verhaal vertellen, gerry Ja, vertel, maar. Toch, vertel ja, het, ja, dat het maar. Vertel het nou maar. Dat jou. wil je toch weer niet geloven. <laughs> Schoenenzaak, hè? Kom jij wel eens in de Heb je al op schoenen thuis? Heb jij zelf. Uh... Ja, nee, ik kom ook wel eens in een schoenenzaak. Wat ja. heb je dan meer laarzen? Nee, schoenen. Ik heb. Ik, ja, kleine, korte laarsjes, zeg maar. Maar niet op hoge hakken loop jij. Nee, niet meer. Nee, nee. dat kan ik niet meer. Nee. Nou, ik zal je vertellen, er komt een man in die schoenenzaak, Gerry. wil willen die geloven. Die koopt een paar schoenen van 450 euro, dus best aan de prijs. Hè? Nou, zeker. 450 euro? Zegt hij uh, tegen die. Uh, uh, of die, die verkoper zegt van wat is uw maat? Hij zegt: ik, wil graag, ik heb maat 43, maar ik wil graag 41. Ja, die man die denkt van nou ja, die is goed, maar zo. <laughs> dus die geeft die schoenen, maar uiteindelijk event, die vent gaat karperen van de pijn, loopt die, loopt die winkel uit met die schoenen. Die man denkt nou, wat bezielt die man natuurlijk? Hè? Komt hij een week later, komt weer. hij weer? Die schoenen van 375 euro vind ik ook wel mooi. Nou, zegt die man, die heb ik ook al in uw maat. Nee, hij zegt, ik wil twee maten kleiner. Dus hij weer die schoenen aan. Maar nou, liep nog moeilijker naar buiten. Nou, die verkoper denkt van, nou, die is echt niet goed bij zijn hoofd, hè? Nou, Gerrie, je wil het niet geloven, maar drie weken later komt hij weer. Nou, toen zegt die verkoper, ja, meneer, nou wil ik nog eens even weten van... U, u koopt hele dure schoenen en u koopt ze een paar maten te klein... en dan ze er wat niet op lopen, wat, ja. wat, wat, wat bezielt u? Nou, dan ga ik je vertellen, zegt die man... Mijn, mijn, mijn, mijn vrouw is bij me mij weggelopen. Mijn dochter die speelt de prostituee. Mijn zoon is verslaafd. En als ik s s'avonds thuis kom, ik trek mijn schoenen uit. Dan voel ik me een king op aarde. <laughs> Ja, ja je je hebt rare. Raar... leuk dat je de kleine meegenomen hebt. Ja. Die kon er ook om lang. Je hebt rare kostgangers. Je hè? hebt hele rare kostgangers. Ja. Dus ja, dure schoenen en dan een paar maten de kleine. Oh, en als je dan, ik eh, voel als de je... pijn, ik voel de pijn al. Ja, ja. En als je naar huis komt en dan strek je ze uit. en dan, Ja, ik voel me de king op aarde omdat de rest van het gezin niet spoort, natuurlijk. Hè. Ja, wat vreselijk eigenlijk. het is toch eigenlijk een heel zielig verhaal, hè? Ja. toch. Maar als je gezin niet spoort, moet je gewoon met de NS gaan werken. Dan leer je sporen. Natuurlijk. Dat is waar, dat, ja, ja. Ja. ja. Heb jij wel eens iets, iets gehad met, met, met elektrische treinen? Of, of? Nee, elektrische treinen. Mijn broers hadden natuurlijk wel elektrische treinen. Ja. Oh, vertel. Maar dan had je dus... Uh, dat kan ik me nog wel herinneren. had je van die uh, railsen. Mm -hmm. Die moest je in elkaar uh, steken. ja. En dan maakte hij in die kamer zo'n hele grote ronde rails. Ja, ja. En dan had hij een treintje. Ja, eentje? Nee, hij had een wagon, allemaal wagonnetjes en ja, ja. dan had hij een locomotief. Ja. En dat was een stoomtreintje. Een was stoomtreintje? Dat. Ja, dat was een stoomtreintje. Dus er kwam echt zo piep, piep. Kwam. Oh. Zo kwam die rook kwam er dan uit, weet je wel. Ook nog? Ja ja, ja, ja, ja. Maar ging je ook echt op stoom, of niet? Ja, ik denk het wel. Ik, het, was, het was heel okay. apart, maar dat was heel leuk, ja. En wat ook leuk was, wij maakten dan allemaal om die rails heen... ...maakten we allemaal landschapjes. Weet je wel, dus bergjes en huizen. Dat is leuk, ja, decor En mensen, ja, dat was leuk. Dus daar waren we met het hele gezin waren we dan mee bezig. Ben jij wel eens in het spoorwegmuseum geweest? Ja, in Utrecht, ja. Ook mooi. Ook leuk, ja. Maar er staat de oude Arend ook, hè? Ja, en de hondenkop en zo, hè. En al die oude... De hondenkop. Ga je nou schelden tegen Hondenkop. Die oude treinstellen. Luister, ja. ze begint te schelden tegen. <laughs> oude hondenkomst. Ja, zo heet die. Ja, ik, heet weet die. Het, ik weet het. Ja. Ja. Ja. Ja, ik, heb al, ik, ik, ik ga regelmatig met de trein. Ik heb zo'n abonnement, weet je wel. Ja. Dat is wel leuk, luisteraars. Ik mag, ja. ik mag best wel een beetje reclame maken voor de spoorwegen. Die kunnen dat ook wel gebruiken. Als je zo'n abonnement neemt, dan heb je zeven keuzedagen, noemen ze dat. En als je dan, ik, ik meen dat ik iets van 130 euro per jaar betaal, dan denk ik van ja, dat is een hoop geld, maar, maar dan kunt u zeven dagen, luister goed. Voor niks mag je dan door. mag het je land. zeven dagen voor ja. niks, eerste klas. Ja, klopt, ja. Reis door heel Nederland nou. en al reis je nou van Groningen naar Limburg ja, en Maak dan het weer terug, maakt ja. allemaal niet uit. Nee, op die dag mag je alles. Ja. Uh, ja. Ik zal je vertellen, als ik één dag naar Valkenburg ga in, ja. in Zuid-Limburg, dan heb ik mijn abonnement er al zo wat ja, uit. Dat geloof ik dus, wel, ja. Dus, ja. Want de trein is duur, hè, op het moment. Ja, de trein hè? is ja. hartstikke duur. Ja. De trein is hartstikke ja. Duur. Dus uh, ja, uh, nou dat dus. <laughs> ja, nee, is leuk. Vind je dat geen prachtig geluid? Is dat niet een beautiful noise? <laughs> Ja, Neil Diamond. Ook zo'n uh, gouden ouwe, hè? Ja. Toch? Nederlands Diamant noemen Diamant, in, in België al, hè? Dan, ja, uh, Niel, ja, dat is ja. Nederlands Diamant, hè? Ja. Diamond, kunnen, wat, wat, is het, wat is het favoriete nummer van Neil Diamond voor jou? Ik, uh, uh, song, Song Blue misschien? Ja, song, okay, er, zijn, song, er zijn er zoveel van uh, hem, ja. Sing Song Blue. Ik, ik, ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik imiteer hem nou, hè. <laughs> song Song Blue. Everybody knows man. En, en toch kom je altijd nog wel iets tegen dat je denkt van... oh, dat, dat ken ik niet, weet je. Ja, maar ja, is, die man heeft zoveel ja, liedjes opgenomen. Ja. Ja, ja. Mega, mega veel. Ja, ja. ja. ja. Uh, nou, ik kijk even naar jou. Misschien. Nou ja, ik zit hier net te lezen over de Ashton Brothers. Ken je die, de Ashton Brothers? Dat is toch een komische act, geloof ik. Hè? Ja, dat is in, het, uh, in de stad Schouwburg in Haarlem. Oké. Okay. Dat lees ik nu hier vanwege de... Dat is de seniorenvereniging in Zandvoort. Hè? Daar ben ik lid van. Ja. En die doen ook allerlei culturele heel veel cultureel doen zij ook. Oh, wordt leuk, want een seniorenvereniging komen die wekelijks bij elkaar? Of, nee, nee, die, ze hebben 700 leden uh -huh. en die, uh, ze komen niet bij elkaar. Ze komen alleen bij allerlei evenementen komen ze bij elkaar. Maar er wordt heel veel aangeboden, dus vakanties, uh -huh. dus theaterbezoek, museumbezoek, uh, bingo. Uh, met Pasen is er allerlei dingen, met, met Kerst, met nieuwjaar. Dus er wordt heel veel wordt er georganiseerd. Uh, dat is, is leuk hoor. Maar mogen die in Haarlem komen dan? No? Ja, tuurlijk mag dat. <laughs> Als je maar betaalt, hè? Ja. <laughs> Toch? Nee, ik denk, Zandvoort is in Haarlem. Ik heb makkelijk. Nee, maar wij wel, hebben, in Zandvoort ja. hebben wij natuurlijk helemaal. Want, want de krocht wordt verbouwd natuurlijk. Ja. We hebben nog niet echt een, een theaterzaal, om het zomaar eens te zeggen. Echt. De, de, ze zouden het casino zouden het om kunnen bouwen. Tot ja, theater. maar dat, ik weet niet wat ze daarmee gaan doen met dat casino. Blijft te gokken blijft gokken, blijft een gokken. <laughs> <laughs> maar ik heb gehoord, ja. dat gisteren hoorde ik dat in het nieuws... dat de, de casino's in Nederland het slecht doen. Oh. Het schijnt dat er minder winst gemaakt wordt. Dus mensen gaan niet meer allemaal naar het casino gokken. Nee. Geen geld, hebben ze geen, hebben ook geen geld daarvoor, dat, denk dat, ik ook. Dat ligt ook Top? een beetje aan de huidige economische situatie. De, en de, de, de ja. hoge kosten... Ja. wat ik, uh, ik ben bij twee supermarkten, uh, <laughs> heb ik vergeleken wat boodschappen dan. Uh, nou, één supermarkt is de bekendste van Nederland. Ik ga het niet roepen, want dat mag eigenlijk niet. Albert Heijn. <laughs> die <is laughs> Gaat door voor de duizend Die euro? is duur, die ja. is duur. Maar ze zijn allemaal duur. Nee, maar ik zal je vertellen, ik ben dan ja. ook naar de, nou mag ik die andere ook wel noemen, de VOMA ja Dezelfde boodschappen ongeveer. En was je goedkoper uit? 25 euro goedkoper. Goedkoper 25? Uit. bij de Vomer, ja. ja. Zo. Ja. En, en dezelfde uh, boodschappen? Dezelfde boodschappen en, en, en uh, de, de portie. Want ik had dan ook kant-en-klaar maaltijden. Ja. En ik vond het bij de Vomer nog smakelijker ook. Nou, ja. Echt waar? Ja, dat kan toeval zijn. Net dat ene ja, portie. Maar ik vind natuurlijk. dat wel veel, Charles. 25 euro. Ja, maar op oh, een zo verschrikkelijk. Ja, duur. maar die was al duur, hè? Die ja. was eigenlijk nooit echt goedkoop. Maar dan word ik natuurlijk in Bloemendaal. Dat ken je oh wel. ja! Een ja, enorme villa word ik daar natuurlijk. Ja. Ik, heb ja. natuurlijk ja, ik heb ja, die vijf, kunnen dat wel leien, hè? Die heb, kunnen uh, vijf, dat Ik heb vijf garages met uh, <laughs> uh, uh, elke garage in een grote bolide. Ik heb een Rolls. Ik heb een. Uh, ah. uh, ja, Ik heb een Bentley. Uh, ik heb een Tesla natuurlijk, maar ik moet een beetje meegaan. Daar moet je natuurlijk. voorzichtig mee zijn, hè? Met een Tesla. Ja, dat, is, dat geeft een hoop spanningen. Ja. Die moet je ook opladen bij zo'n paal. Hè? Ook dat, ja. Dus ik sta elke, elke week minstens één keer voor een paal. Maar. <laughs> Maar ik zou je vertellen, uh, uh, uh, in, in, in Bloemen, wat we ook nog vertellen eigenlijk. Ja, over die, die, die, uh, over die, die boodschappen. Over de boodschappen, ja, daar heb je natuurlijk ook een ander heen. Maar als je ziet wat daar voor de deur staat aan, aan materiaal, dan heb ik het over auto's, BMW's. We uh, gaan allemaal boodschappen doen met landrovers. ja, dat zijn, ja? Ja, dat zijn geen landrovers hoor. Maar het zijn echt landrovers, die, uh, van die grote oh, auto's, ja, enorme ja, ja, ja, ja, ja. wielen. Als je daar je voet onder zet, dan heb je net als een die... Maar man met kleine schoenen. Heb je last, dan kan het, ik ja. met lopen. Dan kan ik je verzekeren. Zeg. Ja, ja. ja, nou ja, dat is het. Nou ja, goed, hier in Zandvoort valt dat allemaal mee. Hè? Want, nou, ja, dat denk ik wel. Ik let daar niet zo op. Ik ben niet zo van de auto's. Mm -hmm. maar, uh, maar in ieder geval, uh, het is allemaal duurder geworden. En uh, ja. er is er niet één echt heel goedkoop dan toch... Nee. Nee, auto, auto's zijn peperduur natuurlijk. Ja. Maar er worden steeds minder elektrische auto's verkocht. Oh ja. En dat komt dat die subsidieregelingen schijnt ingetrokken te zijn. Ik heb er nog niet uh, me daar nog niet in verdiept, maar ik heb begrepen dat er dat steeds meer mensen toch een benzineauto kopen of een diesel. Maar minder diesels, hoor, maar wel benzine. Ja, maar het is ja. toch. Er zijn ook te weinig uh, oplaadpunten zijn er hè, ook. En je kan niet. Maar naartoe rijden wat je wil, hè? want dan moet je onderweg moet je toch uh, ergens iets vinden om je auto uh, op te laden. Ja, precies. En bovendien, de politiek, die, uh, die zeggen natuurlijk massaal, ze zeggen het niet in, in die woorden, maar ze bedoelen het wel van loop naar de pomp. Uh, Eigenlijk ik, ik, wel, ja. Ik ben laatst beroofd bij de benzinepomp. Beroofd? Ja, echt beroofd bij de benzinepomp. Oké. Okay. Weet je, Louis? Pomp 3. <laughs> Echt gebeurt, nee hoor, oh, nee. Hé hey, luister, ik ga voor jou nog een mooi liedje draaien, ja. want in de jaren zeventig uh, ja. hadden we de groep Brad ja. en hadden we de zanger David Gates. Ja. En ik heb er altijd van gedroomd, ja. uh, Gerry, dat ja. ik kon zingen als David Gates. Ja, wat mooi hè. Want die man heeft zo'n prachtig mooie stem. Echt de mooiste stem ook, ja. ja, ja. Dat vind jij ook? Hè? Ja, vind ik ook, ja. En ik ga jouw ja. lievelingsliedje draaien, hoe vind je ah, dat? Ah. <laughs> omdat ik zo'n lekker kopje koffie van je heb gehad nou, net met een, met een lekker keukje, dus krijg jij van mij Aubrey, zo heet het nummer. David Gates, de groep heet het. Brad, ze waren razend populair in de jaren 70, de seventies.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 the girl and i'd go a thousand times around the world just to be closer to her than to you. I never knew her But I loved her just the same I loved her name Wish that I had found the way And the reasons that would make her stay I have learned to leave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 A nou, ja, ik kan dat echt de hele dag horen hè. Ja, ik ook. Ja. Ja. Zo ontzettend mooi. Ik heb maar een beetje dezelfde smaak. Ook wat de koffie en de cake betreft. Ja. Nou, dan hebben we het goed getroffen, toch? Ja. Ik kijk op mijn klok. Ja, we, oh. we hebben nog vijf minuten te gaan. Dan komt okay. Niels, Dan komt die man van het nieuws bezorgen. En die vertelt elke, elke uur hetzelfde. Ja, er is niet veel nieuws. Nou, Tenzij er dat... wat schokkends uh, gebeurt. Ja, Nou ja. Gebeurt, ja. Hè? Nou, ja. Maar, maar we hopen op goed nieuws, toch? Ja, dat hopen we zeker. Alhoewel al het nieuws meestal narigheid. Hè? Meestal. Op dit moment wel, hè, eigenlijk. ja. ja. Hè? ja. Eigenlijk wel. Maar, uh, nou ja, goed, in ieder geval... Uh, het goede nieuws is, luisteraars... dat als je naar van Zandvoort luistert... Dat je toch wel een aangename ochtend uh, beleeft. Met hele toch? fijne muziek. Ja, ja dank u. Dank en uh, <laughs> ja, goed, goed gekozen dank door jou. U, ja, ja. Door jou? ons, hè? We ja. doen het samen. Hè. Ja, ja, het ja goed. goed. Maar jij doet de techniek, hè? Ja, dus, dus, maar ja. we hebben vooroverleg over repertoire. Ja, dat is waar. Dan zeg ik tegen ja, jou: vind je dit mooi? Vind je dat mooi? Ja. En dan zeg ja. jij vanaf: vind ik waardeloos? <laughs> ja, ja, ja, ja. Dan krijg ik hem draaien om me om horen. Ja, dan, ja dan, dan, dan ga ik huilen in de keuken. En dan eh, kom ik terug en dan zeg ik: van nou goed, dan draaien we <laughs> <laughs> zo gaat het meestal ja. Alle gekken op een stokje ja. uh, Ik ga even spieken heb, heb je nog iets wat ja, je, Om het uit, uit te luiden Het 11 uur uh, Ja ik moet even een, een liedje kiezen wat, wat, wat, wat een beetje aansluit Qua tijd mm -hmm. Want die klok is zo kritisch ja? Dus even kijken, dit, dit liedje wat ik nou uitgekozen heb, ik ga nog niet verklappen wat het is, maar het is 2 minuten 38. We zitten daar op 3 minuten 33, dus moeten we, een minuutje moeten wij nog even iets Moet je volpraten nog? Je vol... Nou ja, ik wilde het volgende uur hebben over een uh, heel leuk boek wat ik heb uh, aangeschaft. Ja. In, het, in het kader ook van de Boekenweek, de, boeken... de, de, boekenweek? Nee, de gewone Boekenweek. Hè? Ben je ook de... naar het Boekenbal geweest? Nee, ik heb geen uitnodiging gehad. Want ik heb niet, je krijgt alleen een uitnodiging. Jij, komt, jij bent toch zo beroemd, je komt toch zo binnen? Nee, maar ik schrijf niks. Dus dan word je ook niet uitgenodigd. Maar daar wil ik wat, uh, wat over zeggen dan. Ja. Nou, er was een, politie, was een politieman die probeerde er ook naar binnen te komen. Die kwam er ook niet in. Nee? En, uh, hij zei toch, ik schrijf elke dag schrijf ik honderden bonnen uit. Bonnen, ja. Die kwam er ook niet die in. Die kwam er nee, niet nee, in, nee. nee. nee. Maar nee. boekenbal, uh, ja, dit boekje, Waar gaat het over? Nou ja, dat, gaat, dat is van Pauline Cornelissen, heel bekend wel, ja. in Nederland. Zij is heel erg, een, een taalvirtuoos is zij. Oké, okay. hey, ben... maar vertel het in het volgende uur. Ja, daar ik... ga ik het volgende uur wat, wat over zeggen. Oké. Okay. Ja. I, I just stopped living When you said goodbye It's all over Didn't feel a thing I just stopped living Heather grows like leaves in September Looks as fresh in spring Love that grows like summer sun Shouldn't die when winter comes